Laten wij nu samen bidden en met het oog op de voorbeden maak ik u bekend dat mevrouw Bruins, de schraaf hier, uit het ziekenhuis, mocht thuiskomen. Verder gedenken we in onze zieken de ernstige zieken thuis en ook de zieken in de verzorgings- en verpleeghuizen. Laten wij samen bidden. Heer de grote en heerlijke God... Wanneer wij op deze zondagmorgen hier onze plaats in uw huis mogen innemen, roepen wij uw grote naam aan in onze gebeden. En wij bieden van u, o God, van alle barmhartigheid, wilt u met uw genade in ons midden zijn. Wij zeggen uw naam dank, heren, dat u ons ook in de week die achter ons ligt behoed hebt, dat u ons in het leven bewaard hebt... En het is zeker geen vanzelfsprekendheid wanneer dat het geval is. Want het is alleen uw onverdiende goedheid wanneer u ons dat wilt schenken. Wanneer uw bewarende hand over ons was uitgestrekt. En wij zeggen uw naam daarvoor dan ook ontmoedig dank. Laat het Heer ook niet vanzelfsprekend voor ons zijn. Wanneer wij hier in uw huis mogen zijn... En wanneer wij uw woord mogen ontvangen, uw woord dat tot ons komt... en dat u ook vanmorgen tot ons brengen wilt... omdat u een God van goedheid en van weldadigheid bent. Wij zeggen uw naam dank. U geeft ons, Heren, de bediening der verzoening, de prediking van het hoogheilige evangelie. En het is de grootste schat die u aan uw kerk de eeuwen door wilt schenken het heerlijke evangelie, waardoor u mensen wilt leiden op de weg der zaligheid. Heerde, wij bidden van u, open door de heilige geest onze harten, de harten van ouderen en van jongeren, opdat wij, Heer, worden aangeraakt door uw heilige geest, opdat er in ons hart, in ons leven, plaats is voor uw woord. Heer, de boze, de grote tegenstander zal er alles aan doen, om te maken dat er in ons hart, in ons leven geen plaats is voor u. En geen plaats is voor uw woord, voor uw wet niet en voor uw evangelie niet. En daarom wenden wij ons in onze gebeden tot u. En wij bidden van u, Heer. wilt u in uw barmhartigheid zo heerschappij voeren in ons midden, zo regeren in het midden van de gemeente en in ons persoonlijk leven, dat er in ons hart plaats is dat uw woord, Heere, een plaats vindt in ons hart en daar zal regeren... en dat uw woord, Heere, ons een kracht is tot zaligheid en tot eeuwig leven. Wilt u zelf ons te hulp komen? En wilt u ons bewaren, Heere, voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, ook in uw huis, onder de verkondiging van uw woord... Wilt u ons wegnemen wat we om uw en kwijt moeten? En wilt u ons geven wat wij nodig hebben om geleid te worden op de weg der zaligheid? Heren, wat zijn we op en onder de kansel afhankelijk van u? En wat zijn we afhankelijk van de hulp van uw geest? En daarom wenden we ons tot u en slaan we onze ogen op tot u in de hemel. En wij bidden van u en geef, heren, dat het een gebed is dat opkomt vanuit de grond van ons hart. Heren, wees ons nabij. Heren, wees ons genadig. En wilt u de grote werken van uw machtige rechterhand in ons midden tonen? Laat het zien, heren, ook vanmorgen onder ons, dat u nog altijd dezelfde God bent, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Geef dat wij ons verontmoedigen voor uw aangezicht. En dat het ons gebed is, wees mij genadig, o God. Wij kunnen hier in onszelf voor u niet bestaan. Wilt u ons daarvan overtuigd doen zijn? Maar dat wij zo ook de toevlucht nemen... tot het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat wij een schuilplaats zoeken in de schaduw van zijn vleugels. En dat wij, hier bemerken en ervaren in ons leven dat er in de hele wereld maar één betrouwbare schuilplaats is voor dit en voor het toekomende leven. En dat is bij de Heer Jezus Christus in zijn schaduw. Heere, wees ons nabij. En wilt u overal waar op deze dag de schriften geopend worden en waar de verkondiging van uw woord uitgaat, wilt u daar Heer, uw gemeente vergaderen uit alle volken en uit alle geslachten... Wilt u ouderen trekken tot u zelf, maar wij bidden u ook, Heer, ontferm u over onze jongeren, over onze jongens en meisjes, en wilt u ook in hun jonge harten heerschappij voeren, regeren, door de kracht van uw woord en van uw heilige geest. Kom gij zelf ons te hulp en wees u ons een God van nabij. Heer, we mogen alle zieken aan u opdragen. U kent hen, u kent haar wie een naam zo even hier genoemd werd, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Wilt u haar en alle andere zieken nabij zijn? Ontferm u in het bijzonder ook, Heer, over de ernstige zieken, over degene die aangegrepen zijn door een ziekte die heel ernstig is. Wilt u het werk van doktoren zegenen, maar geef bovenal dat er eeuwige genezing, en eeuwig heil gezocht wordt in het werk van uw zoon. Heer, wilt u zijn met alle die misschien al langere tijd geleden in een verpleeghuis of een verzorgingshuis zijn opgenomen. Wilt u het licht van uw aangezicht ook over hem geven. Wij bidden u voor uw kerk overal in deze wereld. Zegen, heer, alle werk dat in uw naam, in uw dienst verricht wordt. Ook het werk van zending en evangelisatie. En wilt u daartoe onder de volkeren der aarde uw voetstappen zetten... en uw werk volvoeren tot de grote dag... van de wederkomst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden van u zegen alle overheden... alle die leiding hebben te geven aan de volkeren der aarde. En wilt u aan wijsheid geven, het buigen voor u... Ontferm u ook over onze overheid en wilt u geven, Heere, dat ook in ons volksleven uw woordheerschappij zal voeren door de kracht van de heilige geest. Wij leggen, o God van alle genade, onze gebeden voor u neer. Wilt u ons horen in uw vergevende genade? Hoor ons om de verdiensten van uw Zoon uit genade. Amen. Gemeente, wat de collecte betreft, de eerste, de diakonie collecte, is vandaar bestemd voor op weg met de ander. Dat is voor hulpverlening aan degenen die een handicap dragen. Verder wordt in de tweede collecte gecollecteerd voor kerkelijk en pastoraal werk. En bij de uitgang ook voor de kerk onderhoud kerkelijke gebouwen. Hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. Verder wordt de gemeente herinnerd aan de landelijke zendingsdag van de Grievenmeerde Zendingsbond... aanstaande donderdag 2 augustus in de bossen van Driebergen. Een hartelijke opwekking om zoveel mogelijk deze dag bij te wonen. Zingen wij met elkaar op Psalm 97, het eerste en het tweede vers. Psalm 97, vers 1, God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. En vers 2, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Psalm 97, het eerste en het tweede vers.